Dit is Een Uur Literatuur. Een programma voor waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een Uur Literatuur is een programma van Els van Kemena, de Mauritia Witte en Ben Lonen onder auspicie van de literaire kringkolen, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaag. En onze gasten. Connie Vekemans van Loon. Zit daar in beeld met het boek dat zij geschreven heeft. Daar gaan we daar natuurlijk uitvoerig over uh, spreken. Ze gaat ook een stukje voorlezen van het boek Overstekend Wild. We zijn zeer benieuwd. En Johan van Wiel, columnist, zit ook aan tafel. In hart en, hart en ziel ja, ben jij columnist. Hart en ziel, columnist. Ja. We gaan er een, een mooi uur van maken. Wie we missen vandaag is uh, Suzanne Spermon. Die begint altijd met, uh, met gedichten, maar dat neemt nou Els van haar over. Ja, en dat neem ik over omdat ze mij vanmorgen mailt sturen dat ze ernstig moest overwerken. Ernstig dus overwerken? Dus dan kan je nagaan welke hoeveelheden werk er op haar bordje liggen. Ja, ja. ja. Nou, ik heb dus wat uitgezocht vanmiddag. Ik hoop dat ik niet te schor word, maar dan merken jullie dat wel... en dan kan ik altijd nog ophouden. <laughs> of een slokje water nemen. Ik ga een gedicht doen, dat vond ik erg aardig, moet ik zeggen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar jullie misschien wel. Van Maud van Houwert. Ooit van gehoord? Nee. Ja. Dat is een Belgische jonge vrouw, van 84 is ze. En zij heeft uh, een poëzieprijs gewonnen, de VBS Poëzieprijs. En dit gedicht komt uit Ik ben mogelijk... en dat is in Amsterdam uitgegeven in 2011... Maar die prijzen won ze in 2014. Maar dit vond ik een heel leuk gedicht. En ook heel, uh, moet ik het zeggen? Ik kon me er alles bij voorstellen. <laughs> Voor mezelf. Ik ben vergeten hoe het voelt om als kikker geschminkt te zijn. Hoe de verf in de zon opdroogt en kraakt als je lacht. Hoe ik bang werd. Omdat ik dacht dat ik plots in een heel oude kikker veranderde. Ik ben vergeten hoe het was om in de nek van mijn vader te zitten, mijn handen op zijn hoofd te leggen alsof ik hem beschermde. Ik ben vergeten wie er in mijn klas zat, wie de mooiste pennenzak had, wie ik het eerst wilde zoenen en wie mij ooit zo dik als Afrika noemde. Ik ben eens vergeten mijn kavia uit de zon te halen. Toen ik terug uit de tuin kwam lag hij daar als zwart geblakerd te hard gebakken stukje brood. Ik ben vergeten wat ik toen dacht over de dood. Ik ben zoveel namen vergeten. Ik ben de naam vergeten van de leidster op jommekeskamp... die elke dag per se mijn haar in een dotje wilde draaien. De naam van de man die na mijn val in de regen met de fiets... mijn hoofd heeft gerecht, gehecht... Ik ben ook vergeten waarom ik aan het haar van mijn zus trok. Zo vaak dat ik haar aan een haarstukje hielp. Ja. Dat vind ik echt een leuk gedicht. Ben niet zo te zien. Ja. Ja, je mag best zeggen dat je het een, helemaal het geen leuk aardig, gedicht vindt, aardig. natuurlijk. Hè? Ja, een leuk gedicht, vond ik het. En dan heb ik een gedicht, dat vond ik heel mooi. Van. Judith Herzberg. Daar weten we allemaal genoeg van, denk ik. Dit is een gedicht uit 1992. En dat heet Dozen. Omdat je in de oorlog altijd hoorde... van voor de oorlog... hoe argeloos ze waren... ben ik nu heel voorzichtig. Gooi ik iets weg, bijvoorbeeld een kardonnen doos... dan hoop ik dat die doos mij nooit meer zal heroveren... in de vorm van zelfverwijt. Weet je nog wel... Hoe zorgeloos. We gooiden gewoon dozen weg. Als we er één hadden bewaard. Eén hadden bewaard. Ja. Kan je je voorstellen in de oorlog? Ja. Dat je hoopte dat je... een blikje bruine spelletjes. bonen had bewaard. Bijvoorbeeld. En dan een grappig gedicht... van Joke van Leeuwen. Die schrijft altijd grappige gedichtjes, vind ik. Joke van Leeuwen... is bekend geworden door... Leuke gedichtjes die ze schreef. Ze is heel bekend geworden als stadsdichter van Antwerpen in 2008... hoewel ze een gewone Nederlandse is. En ze is bekend geworden van Iep het kinderboek, wat ook verfilmd is. Dat is waar zij bij ons in normale gang van het leven bekend is geworden. Maar nu heeft ze een grappig stukje geschreven over patent. Er zullen dingen komen die we nodig zullen hebben... Waarna we vergeten hoe het was toen dat nog niet zo was. Kom, laten we nog eens iets uitvinden. Iets wat er niet is, maar waarin we meteen herkennen dat we het nodig hebben. Of bestaat dat al? Leuk ja, ja, leuk. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dat was mijn bijdrage. Suzanne, ik hoop dat je tevreden bent. Zo niet. Ik kan er niks meer aan veranderen. Dan gaan we nu naar een liedje van Toontje Lager. Toontje Lager, dat, ik weet niet, jij kent dat misschien nog wel goed? Toontje Lager? V.O.F. de kunst? Nee, Toontje Lager. Maar, maar misschien speelt er wel iemand van Toontje Lager in V.O.F. de kunst, dat weet ik niet. Maar ze zijn nu weer in opkomst, ze gaan nog iets opnieuw doen. En het liedje wat ik nu had uitgezocht, dat vind ik altijd al een heel schattig liedje. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst, stiekem met je gedans. Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken. Ik was die jongen met die vage blik. Ik was die jongen die losjes wou lijken. Niet te onschuldig en zeker niet te dik. Ik heb stiekem met je gedanst.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 Ja, was dat het toontje lager. Het toontje lager, gezongen door het toontje lager. Nou. Eh, we hebben in een, elke uitzending van een uur literatuur... de mooiste zin van Maritia. Waar viel je oog op deze maand? Nou, ik heb mijn oog opzettelijk laten vallen. Op uh, uh, niet alleen een zin... maar ik heb mezelf de vrijheid gepermitteerd... om een hele alinea van te maken. Oh. En... Um, uit een boek, een trilogie van Amos Os. En uh, het derde deel van dat boek, of het derde boek in uh, uh, het geheel, heet De Derde Toestand. En uh, dat, hier staat, vertelt het onvergetelijke verhaal van Efraïm, een 54-jarige man, die alles veel beter denkt te weten dan de Israëlische regering. Hij heeft eindeloze tirades en een enorme strijd tegen. Uh, tegen alle onrechten in de hele wereld. En uh, uh, ook omdat hij onlangs, met name jij, uh, Ben, je hebt uh, het boek van Amos Os behandeld, het laatste wat hij geschreven heeft, Judas. En ik herinner me dat je daar heel enthousiast over was. Ja. En ik was daar minder enthousiast over, omdat ik dacht, ik heb zulke prachtige boeken van hem gelezen, dat uh, Judas een beetje tegenviel. Mm -hmm. En. Uh, Goed, uit een van die boeken, dus het laatste boek van, uh, van de trilogie, uh, die heet Jeruzalem-trilogie, uh, heb ik een citaat. Nee, een alinea die ik voorgelezen En die, uh, die vrij fors is, moet ik zeggen. Dus je kunt zien dat hij inderdaad een man is. <coughs> die uh, niet tegen onrecht kan en dan flink te keer gaat. Um, zijn vader. Um, de vader van deze uh, 54-jarige hoofdpersoon, uh, die, uh, die is, ik geloof, het is voor mij lang geleden dat ik het boek heb gelezen. Maar ik dacht dat hij hoogleraar was, een professor aan een, een uh, universiteit in um, Jeruzalem. Uh, maar goed, hij heeft iets gezegd en daarop uh, reageert de zoon. En hij zegt: Luister, vader, luister goed. Ten eerste wat betreft de Arabieren. Al duizend keer heb ik je uitgelegd dat ik ze helemaal niet zulke grote rechtsschapende vind. Begrijp nu toch eindelijk eens dat ons meningsverschil niet gaat over kosje of onrein of over hemel en hel. Het gaat gewoon over het beeld van de mensvader, zowel van hen als van ons. Baruch, dat is de vader, stemde daar onmiddellijk mee in. Maar natuurlijk, zegt hij langgerekt met een soort, soort voorzangerscoloratuur... Niemand betwist dat ook, dat de Arabieren is geschapen naar Gods beeld. Geen mens zal dit tegenspreken, behalve de Arabieren zelf, Fimochka. Die zich tot onze spijt niet gedragen als mensenkinderen... geschapen naar Gods evenbeeld. Terstond vergat Fima, zoals de man in afkorting genoemd wordt... zijn eet om tot elke prijs politieke discussies met zijn vader te vermijden. En hij begon eens en voor altijd uit te leggen, op opgewonden toon... Dat wij nooit en ten nimmer mochten veranderen in stomdronken Oekraïnse voermannen die hun paard vermoorden omdat het beest niet langer nederig de kar wil trekken. Waren de Arabieren in de bezette gebieden soms ons werkvee? Wat hadden jullie eigenlijk gedacht? Dat zij het altijd en eeuwig maar goed zouden blijven vinden om houthakkers en waterputters voor ons te zijn. Dat zij het altijd en eeuwig maar goed zouden blijven vinden om te leven als gewillige slaven. Zijn het soms geen mensen? Heel Zambia en heel Gambia zijn tegenwoordig onafhankelijke staten. Alleen de Arabieren in de gebieden zullen tot het laatste geslacht... rustig wc voor ons blijven schoonmaken. En de straat vegen. En borden voor ons wassen in restaurants. En de stront afvegen van onze hulpbehoevende bejaarden. En dan ook nog dankjewel zeggen. Dat was... Nou, de krachtige zin, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik had ook nog een wat lieflijker zin uitgekozen. Mij dacht... Liefelijkheid genoeg vanavond, ongetwijfeld. Ja, ja. Oh, Laat ik hier eens eventjes ingaan met een stevige nou, dat uh, heb je goed gedaan, ja. statement van, um, van uh, de hoofdpersoon van Amos Os uh, verhaal. Nou, je hebt. Uh, je kent Amos Os een beetje inmiddels. En je weet dat hij enorm. Uh, uh, het probleem heeft het natuurlijk met het feit dat, zoals alle Israëli's ongetwijfeld, ja. behalve diegenen die 100% zeker zijn van hun uh, plaats die door God gegeven is in het land. Maar de overige uh, Jorden zullen het sowieso erg moeilijk hebben. In, in ieder geval het andere, met, uh, He? ja, ja. het andere geluid. Ja, precies. Het andere geluid zal uh, hier wel mee eens kunnen zijn, denk ik. Mm -hmm. ja. Ik vond het een mooi stukje. En het was ook nog geestig ook. Ja, dat is ook het aardige van deze, van deze roman. Je pakt alles uh, enorm stevig aan. Maar daarnaast zijn er ook hele geestige en, en ook uh, ik zeg schrijnend geestige uh, Ja, zo, dat is goed stukken. gezegd. Ja. Schrijnend geestig. Ja. ja. Nou, Maritja, dankjewel. Alsjeblieft, dat was mijn... Uh, Geen zin, maar een alinea. Ja, dat is, uh, daar kan je wel eens meer doen. Een hele alinea, hè? Ja. Nou, dan gaan we nu, voordat wij naar Connie Vekermans gaan, naar het liedje van Harry Jekkers, die ooit optrad in het Jan van Bezouhuis samen met Jeroen van Merwijk, naar het lied Intensive Care. Daar ligt hij dan, ze houden hem gevangen, met zuignappen en slangen. Blind kijkt hij maar. Daar ligt hij dan in fuse medicijnen, zijn hartslag golft in lijnen en ik hoor hier te staan. Vroeger, toen ik klein was, kon hij de spoken zo verdwijnen. Ging hij naast me zitten en zei, hey, ik zal altijd bij je blijven. En daar ligt hij dan, tussen al die andere zieken. Voer voor de grafieken. En ik hoor hier te staan. Vroeger, als ik ontroostbaar was, zei hij het leven. Proberen om te winnen, maar ook leren te verliezen. Daar ligt hij dan? Ze houden hem gevangen met zuignappen en slangen. En ik hoor hier te staan. Hij heeft me eens verteld hoe hij op zijn trouwdag moest beloven voor de kinderen. Naar de kerk te gaan. Soms wou ik nu gek. Want hij echt geloofde. Maar ja. Dat heeft hij nooit gedaan. Ja. Jaspers. En we gaan verder met Connie Vekemans. Overstekend wild. Uh, ik weet eigenlijk helemaal niks van, uh, van, van Connie Vekemans En van Overstekend wild. Maar nou, treft het dat, dat jij hier tegenover mij zit. <laughs> ja. en, en, uh, uh, dus jij kunt uh, dat Toevallig. tekort aan, aan kennis uh, waarschijnlijk uh, gauw uh, inhalen. Voor mij. Ja. Wie, uh, wie ben jij? Ja. Um, nou, Corny, ik uh, kom oorspronkelijk uit Tilburg. Uh, meisjesnaam van Loon. Uh, ben uh, sinds een uh, bijna vijf jaar uh, gehuwd met uh, Guido Vekemans, die de meeste Hoornlenaren wel kennen van het uh, Oh ja, een ja, ja. aannemersbedrijf. Ja, ja. Ja. En, uh, ja, wij wonen in Goorlen inmiddels en uh, ja, prima naar mijn zin. Ik heb uh, twee zonen en uh, inmiddels volwassen en uh, ja, dus het wel zo'n beetje. En uh, schrijven. Ja, schrijven, ja. Ja, niet, niet van oorsprong. Ik ben geen uh, oorspronkelijke schrijfster, maar... Uh, ja, als je een avontuur hebt beleefd waar je dan ja, zoveel indruk hebt opgedaan. Waarbij je denkt van nou, ik moet dit gewoon op papier gaan zetten. Of ook andere mensen die zeiden van nou, je moet dit gewoon gaan opschrijven. Nou, daar ben ik mee begonnen. En op enig moment begon het uh, toch wel wat vormen aan te nemen. En toen uh, heb ik dat uh, En dat opschrijven, dat is uh, ontaard in een boek. Ja, precies. Ja. En het is uh, goed gelukt uh, zodanig dat er het uh, uit te geven was ook. Um, ja ja. ja, ja. Ik vind, ik ja. vind van wel. Ja. En ja. ja. ja. ja. dan mag iedereen zijn eigen mening overvormen. Ja. ja. Wat ja. Dat maar wat wil jij bent, dat er een uitgever voor is gevonden of dat ze het in eigen ik beheer hebben. Ik heb het, het in eigen gedaan. beheer. Oh, je hebt het in eigen beheer. In gedaan. eigen beheer uitgegeven. ja. ja. ja. ja. Uitgeverij digitaal is. Ja. En daar is wel een reden voor, want zodra je een uitgever gaat zoeken. Dan uh, moet je een aantal zaken moet je, uh, gaan herschrijven. omdat dat commercieel beter is. En uh, dat wilde ik niet, want het is mijn verhaal. Ja, heeft ja. het iets met uh, overstekend wild te maken? Uh, ja, in zekere zin wel. Niet, niet met de dieren overstekend wild. Maar je kunt het wel ruimer zien. Het is uh, wat. Uh, nou ja, ik, ben, ik ben normaal gesproken best wel een beetje wild. Ik ben hier nu vrij rustig. <lacht> maar normaal ben ik best wel. Uh, uh, wilt. En uh, dat oversteken, ja, dat heeft dan toch te maken met. Uh, uh, het, het uh, zoeken naar de dingen die niet altijd verklaarbaar zijn. En uh, die je dan overkomen. En uh, daar heeft het mee te maken. Plus, in het boek staat natuurlijk ook uitgelegd. waarom het zo heet. Want er is iets ja. gebeurd in het boek. Hey, en ja, ja. Als het ja. stuk wat jij gaat voorlezen, is dat, is dat het stuk waarvan staat. Wat, het betekent, het over, wat er gebeurd is om het overstekend wil te noemen, of niet? Nee. nee. Dat is niet het stukje nee. wat je... Hebt... Nee. Nou, nee, daar was ik benieuwd. Nee. Nee. En uh, gaat het te ver om, om uh, vooraf ook te vertellen wat je hebt meegemaakt? Zodanig dat je zegt, dat, dat moet, daar moet ik een boek over gaan schrijven. Ja, uh, kan ik wel uh, kort uitleggen. Uh, mijn vader was overleden. En uh, ik merkte dat ik uh, niet in een soort van rouwproces kwam. Ik bleef heel vlak... En ik vond dat ik daar iets mee moest doen, want het, uh, op een of andere manier blokkeerde het me in, in ja, het ervaren van andere emoties. En uh, nou ja, net drie kwart jaar getrouwd, <laughs> dacht ik, ach, ik ga weer eens iets anders leuks doen. <laughs> en uh, uh, ik uh, besloot om iets wat al heel lang in mij borrelde, om dat uh, te gaan doen. Namelijk uh, om een stuk van uh, een camino te gaan lopen naar Santiago de Compostela. Oh ja. En tijdens die, uh, tijdens die uh, pelgrimstocht... en ik heb uh, slechts 830 kilometer gelopen met mijn rugzakje in mijn uppie. Uh, maar tijdens die tocht ja, ontmoet je zo ontzettend veel mensen. En daardoor ontdek je ook zoveel uh, mooie uh, inzichten... En, en antwoorden op vragen waarvan je niet eens wist dat je die vragen had. Maar dat, dat ontstaat allemaal onderweg. Mm -hmm. Ja. En, uh, ja, dus, ja, en ik heb heel veel meegemaakt. En daar. is de vorm nou gegeven met, met het lopen van die Camino? Dat, dat je, is dat ook de, de, de structuur van het boek? Dat je, dat je daar loopt en daarover vertelt? Ja, ja eigenlijk kronkelen er uh, drie verhalen door elkaar heen. Het is het chronologisch verhaal van het lopen van de Camino. Wat kom je tegen? Wie kom je tegen? Dus om, om het ook gewoon begrijpelijk te maken. Uh, daarnaast... Uh, komen dus de, de inzichten aan bod, die omschrijf ik. Het is niet zo dat ik dat echt puntsgewijs erin zet... maar ik omschrijf wel wat, wat, er, wat Gaan er gebeurt. er zo. Ja. En uh, er staan ook uh, ja, monologen in, want ja, je loopt... en het enige wat je doet is zingen en denken... en uh, nou ja, in jezelf praten misschien wel. En uh, dat, dat, Je wordt ook soms gewoon getriggerd door... Een geur, door een bloem, door iets wat je ziet. En uh, waardoor bijvoorbeeld een jeugdherinnering omhoog komt. Ja. Die ik dan beschrijf. Ja, ja. nou mooi. Ja, ja, ja. Maar Heb je regelmatig met iemand anders samengelopen? Ik hoor wel van mensen dat het inderdaad vaak ik ja. een half nou, of een halve dag... Ja, ja. Uh, ja. ja. nou het is leuk dat, dat je dat vraagt. Hm. Uh, want uh, ik heb... Uh, uh, Inderdaad, een paar momenten met wat mensen gelopen. Ook om die verhalen te horen, want dat is mm -hmm. wel heel mooi. En iedereen heeft zo symbolisch nog zijn eigen rugzakje extra bij zich. Mm -hmm. Want iedereen heeft een eigen reden om daar te lopen. Uh, ik heb een, een paar dagen heb ik opgetrokken met drie Zuid-Afrikaanse vrouwen. En het leuke is dat ik binnenkort in maart... Ga ik naar Namibië mm -hmm. en dan ga ik die vrouwen opzoeken. Mm -hmm. En één uh, daarvan die uh, wordt 50 en haar man heeft me uitgenodigd. Dus, ja. Ja. En die ga ik opzoeken. Dus ja. dat is geweldig. Ja, oh ja. ja. ja dat lijkt me ja. ook geweldig. Ja. Ja. Ja. Maar het zwarte vrouwen of witte vrouwen? Blanke vrouwen. Oké. Okay. Ja, ja. Dat is weer jammer. Ja, nou ja, goed voor mij maakt het niet <laughs> uit. Ja, mij maakt het niet wacht. uit. <laughs> ze zijn wit voor mij, maakt het niet uit. Nee, Normaal zou je zeggen, ze ja. zijn zwart. Maar ja, is dat niet een beetje een racistische uit. opmerking? Ja, ja. Oh, ja. <laughs> Moeten toch eventjes voor uh, je zeggen hier? Discriminatie, nee, nee ja, ja, ja. Nou, ja. het is positieve discriminatie die vaak mij wordt. We zijn weer door het schieten. het kan gewoon een weetvraag zijn. Oh, ik kan Ga je ja. nu okay. een stukje lezen? Ja, dat is goed. En dan, stukje... dan kan je daarna nog vertellen ja. wat je nog meer gaat doen. Ja. Het dus stukje wat, wat, ik, wat ik ga lezen, dat heeft te maken met het ontbreken van mijn richtingsgevoel. En uh, ik ben er bijzonder trots op om uh, te vertellen dat ik maar één keer verkeerd ben gelopen. Dus, uh, en daar gaat dit stukje over, uh, waar ik ook een aantal fasen van mijn emoties doorloop. Ik wil graag meelezen, welke bladzijde is het? Um, bladzijde 56 begin 56. Ik. Ja. Het heet asfalt zonder reden. De volgende ochtend sta ik rond half zeven op. Mijn spullen zijn zo gepakt. Eerst naar de wc en daarna bij de wasbak... gooi ik een plens koud water in mijn gezicht. In het toilet omgekleed. Wel zo makkelijk, ben er nu toch. Ik eet nog even mijn yoghurtje. Om zeven uur ben ik weg. Nu dit zo opgeschreven staat... lijkt het misschien alsof ik er snel van door was... Maar snel is niet echt de juiste omschrijving. Ik kom moeizaam op gang en als een soort dieseltje start ik strompelend in de straatjes van San Domingo. Ik wil in elk geval 23 kilometer lopen naar Bellorado. In mijn sukkeldrafje over de continu stijgende weg. Het is erg rustig en ik loop weer heerlijk alleen. Heel soms word ik voorbij gelopen door één of twee pelgrims. Er loopt een Australisch meisje voorbij. Hooguit 20 jaar schat ik en onmiskenbaar een accent dat haar afkomst verraadt. Ze heeft keelpijn en vraagt of ik paracetamol heb. Ik geef haar twee tabletjes. Ze heet Jane... en loopt samen met een Iers meisje en een Engelse. Ze ratelt het dan één stuk door... en ik vind het niet erg dat ze sneller lopen dan mij. Een mooie weg door weer prachtige natuur. En net voorbij Gragnon moet ik zo in gedachten verzonken zijn geweest... en uitsluitend naar beneden hebben gekeken want later loop ik in de middle of nowhere. Er is niemand te zien in de verste Heindorf wegen. Uiteindelijk kom ik in een gehucht met drie boerderijtjes. Ik probeer me te lokaliseren door een bordje te ontcijferen... en volgens het kaartje in mijn groene Michelin-boekje... zit ik ergens in Viljarta. En Luciel, dat staat niet op de kaart. Godver, hoe kan dat nou? Ik zie een boertje op een tractor en loop erheen. Misschien weet hij waar ik heen moet. Als ik hem aanspreek in mijn beste slechte Spaans, zie ik dat hij maar twee tanden in zijn mond heeft. Ziet er een beetje eng uit. Ik vraag naar de Camino. Hij ziet de strijd in mijn ogen. En zonder dat ik er woordelijk ook maar iets van versta, wijst hij naar zijn auto. Hij moet naar Granjon en ik mag wel meerijden. Maar ja, ik ga niet terug. Dan wijst hij met zijn hand heel ver weg naar links. Zo'n beweging die je ook maakt als je een balletje bovenhands wilt weggooien. Zo. Enfin, ik begrijp dat ik eerst over een asfaltweg moet, dan een weggetje en dan kom ik bij een dorp waar ik een verdere verwijzing krijg. Tot zover snap ik het nog wel. De man leeft zichtbaar mee als ik hem bedank en mijn weg vervolg richting Balletje. Er begint een asfaltweg zodra ik voorbij zijn boerderijtje ben. My god, een fucking asfaltweg hier. Misschien denk je dat dat juist wel lekker loopt, maar met een strak blauwe lucht... En die grote gele ploer daarboven is het een hel. De warmte wordt weer kaatst en het is bloedheet. Daarbij komt ook nog eens de uitzichtsloosheid. Ik zie echt alleen maar asfalt. Er lijkt geen einde aan te komen. Hoe de fuck, wie legt hier een asfaltweg in hemelsnaam? Er lopen dikke tranen over mijn wangen. Ik ben zielig. Ik loop hier helemaal alleen. Mijn uithoudingsvermogen wordt streng op de proef gesteld... Ik zit nog niet in de oplossingsfase. Nee, ik ben alleen maar heel zielig. Een klein hoopje mens. Dat niet alleen verkeerd is gelopen, maar ook helemaal de weg kwijt. Hoe kon dit nou gebeuren? Er bekruipt me een vreemd en toch herkenbaar gevoel. Ooit, ik moet zo'n zes jaar zijn geweest... speelde ik met mijn tweede broer Frank... in de flat die gloednieuw was voor die tijd, met liften. We renden over de trappenhallen elkaar achterna... gingen dan weer met de lift... En deden zo tikkertje met elkaar en de knopjes in de lift. Je voelt het misschien al aankomen. De lift bleef hangen. We hadden veel te veel knoppen ingedrukt waardoor de lift de weg kwijt was geraakt. En niet naar boven of naar onder wilde. De jeugd van nu zou met een mobieltje meteen hulp hebben geregeld. Maar dat was nog niet denkbaar toen. Bestond niet eens. Daar in die lift waren we allebei bang. Dat we gruwelijk op ons duvel zouden krijgen. Tenminste als we ons wel op tijd zouden vinden. En kunnen redden. Zoals dat voor een kind van zes denkbaar is... heb ik toen al een stukje testament bedacht. We dachten beide echt dat we het niet zouden overleven... voordat we gevonden waren. We verdeelden ons speelgoed en onze muziekinstrumenten... terwijl we daar samen zaten. Dat gevoel, die reddeloosheid, bekruipt me... terwijl ik nu hier stappen zet. Stappen die zorgen dat er ooit een einde komt aan deze weg. Stappen die zorgen dat ik me weer onderdeel voel van de Camino... Stappen die bevestigen dat ik op de goede weg zit. Het lucht op als ik even later na diep gesnik en gejammer ruimte lijkt te krijgen voor de volgende fase. Ik ga met mijn telefoon sms'en naar Guido en vraag of hij iets kan zien op de computer. Nou maar hopen dat hij mijn bericht ziet en achter de pc zit. Ik heb de naam van het minidorpje onthouden en stuur een bericht. Ja, hij reageert vrij snel. Eerste reactie... Dan ga je toch terug, is zijn idee. Ik voel als een ballon die wordt opgeblazen ineens heel snel een woede opkomen. Ja. Woede van bedweterigheid van hem en van onbegrip en geen steun. Snap je dan niet dat ik zielig ben en moe en ik wil vooruit? Ik reageer terug in hoofdletters. Ik ga niet terug. De boodschap komt in elk geval duidelijk aan. Hij heeft het kunnen vinden op Google Maps en vertelt me... dat ik over zo'n twee kilometer rechts een soort zandpad tegenkom... en die moet volgen om bij het volgende dorp te komen. Oké, okay, dus ik loop in elk geval wel de goede kant op... en de aanwijzingen van het tandeloze boertje kloppen. Twee kilometer over deze asfaltweg met mijn bepakking... duren ongeveer een half uur in het slechtste geval. Ik probeer scherper te blijven. Ik mag nu die zandpad niet missen. Ineens zie ik vlak naast me een prachtig hert dat door het hoge gras langs de asfaltweg springt om weg te raken. Ik heb het beestje gestoord en opgeschrikt. Jammer, maar wel een welkome onderbreking van de weg. Heb ik weer even een highlight gehad. En dankzij die prettige gebeurtenis... verschijnt eerder dan ik verwachtte het zandpad naar rechts. Nu kan ik weer genieten. Alweer een overwinning. Oké, okay, ik was verkeerd gelopen en dat was niet leuk. Maar nu is alles weer opgelost. Als ik het zandpad opgeloop zie ik een paar kilometer afstand vormen het dorpje. Dat zou dan Castel Delgado moeten zijn. Maar het pad slingert eerst zichtbaar naar rechts... en er loopt wel een pad naar het dorp. Door de hoogteverschillen zie ik niet of dit hetzelfde pad is. Ik trek mijn rugzak van mijn rug, pak een flesje drinken en wat oud brood. Ik ga bovenaan het pad op mijn rugzak zitten om te drinken en te eten... en om te genieten van het prachtige uitzicht. Mag ik nog verder? Nee. nee, dat nou, dacht het ik al. Dan. Nee, ik zag ik zo vind al... dit een, mooie, een mooi slot. Je gaat ja. zitten en je nou, gaat spannend moment. Ja, nou dan af van alles ja. gebeuren. Ja, dat klopt. Ik ja. zal aankomen dat ja. het nog misgaat daar. Denk. Ja. Denk je? Dus je hebt s'avonds dus veel zitten schrijven, niet. begrijp ik dan wel. Daar bedoel ja. je? Nee, nee, nee, tijdens die uh, tocht. Nee, ik heb wel een dagboekje bijgehouden. Ja. Maar um, het, het uh, uh, vreemde is eigenlijk dat toen ik terugkwam... En nog, ik zit elke dag wel even op mijn Camino. Oh, ja. Elke dag, nog steeds. Hm. En als ik dit lees, dan ben ik daar. Ja, en wie is Lucille die je daar uh, aanspreekt? Nou, dat is uh, van het programma Lingo, hè? Ken je dit niet? Nee. nee Lucille dat is, uh, Werner. Lucille Werner van het oh, programma ja. Lingo. En dan zegt zij van, oh, van, van, de, van de nummers, als we dan zo'n balletje... Uh, Gepakt wordt waar dan het foute nummer op staat. En dan zegt ze: Het staat niet op de kaart. Oh. <laughs> de meeste mensen weten wie Lucille is. Goed, ja, okay. ja, ja, ja, waarschijnlijk, ja, ja, ja, waarschijnlijk ja, ja, ja. wel. Ja, ja, dat weet zeker iedereen. Jij ja. ja, ook? Wist jij dat? Nou, nu. het oh, oh. oh, oh, oh. wel, maar ik had het, eh, nee, ik had het ook niet opgepakt hierin. Maar ik heb het te weinig nee, gezien. Nee, denk ja, en ja. jij schrijft nog wel meer. Heb ik begrepen, dan gaan we zo afmonden. Ja. Want dan gaan we naar dit. Maar jij gaat ook een verhaal schrijven over meurs. Ja, ja. ja, Jan Meurs die heeft mij een aantal jaren geleden al uh, benaderd. En uh, ja, we hebben eigenlijk al uh, uh, uh, het, het plan, Of ja, hij, hij heeft in ieder geval mij gevraagd of ik zijn uh, biografie wil schrijven. En, uh, nou, het lijkt me hartstikke leuk. Ja, nou. dat lijkt me ook Nou moet u, nou, nou moet u nog Jan de Jan tijd heeft. zien te vinden. Maar, Iedereen uh, kent Jan ja. Meurs, neem ik aan. Ja ja ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. Lekker laag. Ja, ja. en, en, en de brasserie, hè? En de brasserie. Brasserie en... Ome Jan, nu hè, in de Oosterwijk. Ah. Ja. Ja. ja. Nou, dat was mooi. Dank, Dank je. je wel. Dan gaan we nu naar. Ik zag een programma op televisie van Ali B. op Volle Toren. Nou had ik dat eigenlijk ooit wel eens een beetje gezien, maar nooit echt. Maar nu heb ik het helemaal gezien en ik vond het geweldig. Ali B. die heeft een reeks programma's waarin die zeg maar oude artiesten, oude artiesten, uitnodigd... om liedjes te zingen met hemzelf en zijn bandgenoten en zanggenoten. En dan moeten ze van elkaars liedjes iets maken. En deze keer was het hem gelukt om... je ziet ze daar zitten, lui en wel... Mm -hmm. om Herman van Veen en Boudewijn de Groot te strikken. En dat was werkelijk een geweldige uitzending... En het liedje wat ze hebben gemaakt. met z'n tweeën en later dadelijk de andere, dan doe ik later Ali zien, dat komt nu. Oh ja. En dan komt Johan Verwiel met zijn kolm. Stefan? Als jij dat zo graag wilt Als jij daar in je kist ligt Verlaten en verkilt Maar voor het zover is Of je nou wilt of niet Vraag ik laat mij nog even met mezelf En mijn verdriet wow. Je was een rapper rapper zo eentje van opzij opzij, duizend woorden per minuut, maar geen eentje was voor mij. In stilte hield ik van je, maar je zag me over het hoofd. En hoewel je alleen maar hield van haar, heb ik steeds in ons geloofd. tegen een beter weten in, en altijd als er avond werd. kwam weer dat stil verdriet, maar zong ik luidkeels. Ik geloof, ik geloof, ik geloof. Ik geloof, ik geloof, al geloof jij het niet ik geloof ik geloof ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof Ik geloof, ik geloof Net als in dat stomme lied Natuurlijk bouwen we een feestje Als jij dat zo graag wilt Als jij daar in je kist ligt Verlaten en verkilt Maar voor het zover is of, of je het nou wilt of niet, vraag ik. Laat mij nog even met mezelf en mijn verdriet. Ik zal me troosten. Met je liedjes, die van brook geweest en buit gemaakt. Die van de prullen liefde, die van aan- en uitgemaakt. Ik zal me sussen met je liedjes over wat je deed en wat je wou. Bijten in mijn kussen, horen zingen voor een ander, ik hou van jou. En ik weet, je zult daar in je graf niet eenzaam zijn. Er is genoeg gezelschap onder de grond. Je weet, je zult daar in je graf niet eenzaam zijn. Er is genoeg gezelschap onder de grond. Natuur het feestje, als jij dat zo graag wilt. Als jij daar in je kist ligt, verlaten en verkild. Maar voor het zover is, of je het nou wilt of niet. Vraag ik, laat mij nog even met mezelf. En mijn verdriet. En mijn verdriet. En mijn verdriet. En mijn verdriet. Ah! Heel vet. Wauw. Yeah. En nu? in de goot was dat, ik geloof. Nu, Johan. Met de kolom inspraak. Nou, dat komt goed uit in deze tijd. Hè? Nou, wacht maar af. Oh. <laughs> Vooropgesteld, ik ben geen geboren en getogen Goorlenaar. Of met andere woorden, ik ben geen echte Golse. En, zo volgt daar dan meestal achter, dan zulde je ook nooit een echte Goolse worden. Toch voel ik me wel Goorlenaar. Niet alleen omdat ik er nu al heel wat jaren woon en in die tijd een aantal inwoners heb leren kennen, maar vooral, en dat is het voornaamste, omdat ik me in Gorle Senang en Thuis voel. En ik leef daarom mee met alles wat hier gebeurt. Dat ik geen echte Golse ben heeft ook zo zijn voordelen. Ik ben niet behept met nostalgische gevoelens omtrent een kioskel op het Oranjeplein, een vakbondsgebouw en een lading zand op de toegangsweg, om de zelfstandigheid als gemeente te bevechten. Dat alles is voor mij geschiedenis van horen zeggen. Voor mij is Goorle een dorp van aangename afmeting. Prettige woonwijken, een bibliotheek en een goed geoutilleerd cultureel centrum, een bloeiend verenigingsleven en velelei mogelijkheden om aan sport te doen. Zij die de gemeente besturen en bestuurden hebben Goorle gemaakt tot wat het nu is. Straten, pleinen, sportaccommodaties, een wat te groot uitgevallen winkelcentrum en een huizenparkeergarage. parkeergarage. Goorle verandert en ontwikkelt zich steeds. Verstandige bestuurders nemen beslissingen en de tijd zal leren of die juist zijn. Bestuurders zijn aangesteld om te besturen en sturing te geven. Ieder zijn vak. Ik vind het daarom altijd een beetje raar dat er op gezette tijden aan de burger wordt gevraagd om mee te denken. Zo kon je vorig jaar inspraak hebben en je mening geven over de benoeming van de nieuwe burgemeester. Ik heb geen profiel geformuleerd hoor. Laat verstandige mensen zich over zo'n benoeming buigen. Mijn vertrouwen hebben ze. Over een paar jaar zal blijken of Mark van Stappershoef de juiste man op de juiste plaats is. En binnenkort staat natuurlijk de zoektocht naar een nieuwe directeur van het cultureel centrum Jan van Bezouw. Ik hoop dat er een benoemingsadviescommissie gevormd wordt die bestaat uit wijze mannen en wijze vrouwen. Laat die commissie een geschikte Paul Cornelissen 2.0 voordragen. Maar laten ze het niet aan mij vragen. Over inspraak las ik vorige maand weer iets in de krant. Gevraagd om mee te denken over de vormgeving van het kloosterplein. Zeven jaar geleden, in 2010, is daar ook al op democratische wijze uitgebreid over gedelibereerd. Allerlei plannen werden er geformuleerd en er was een potje met geld. Zes ton maar liefst. Inmiddels is al dat geld opgesnoept en liggen de plannen ergens in een bureau la. In 2017 beginnen we weer vrolijk van vooraf aan. ABN weg? Of nee, nee, nee, dat mag niet, ja, hallo... Wanneer komt dan eindelijk die prachtige Jugendstilvilla, Villa Stella, een tot zijn recht? Nu nog het mooiste gebouw van goorle op de lelijkste plek in goorle En mag ik nog iets zeggen over de nieuwbouw vlak naast Villa Stella, hoek Thomas van straat Kan dat niet een maatje kleiner en bescheidener? Nee, het klinkt democratisch en het is goed bedoeld, maar laat de vormgeving van het kloosterplein alsjeblieft over aan een goede stedenbouwkundige. Een goede landschapsarchitect, een goede vormgever, mensen met visie en fantasie. Dan heb je kans dat er iets moois komt. Te veel beslissingen zijn er al genomen. Om nu nog te vragen naar onze mening over de vormgeving van het kloosterplein is verspilling van energie. Hoe formuleerde tekenaarschrijver Kees Robben dat ook alweer? Juist ja, meelullen over de kleur van groene zeep. Goed zo, Johan. Bravo, bravo. Een beetje paradoxaal is het wel... als je hier je mening geeft over uh, je mening niet geven. Maar goed, dat is... Uh... Jij bent voor de inspraak, Ben. Ben jij voor de inspraak? Oh, nee, joh. Oh, nou, dat zou toch nee, kunnen. Ik zou me kunnen voorstellen dat je mensen uitnodigt om een idee aan te brengen, maar de uitwerking daarvan... En, en hopen dat er misschien een goed idee ook gehonoreerd wordt... maar de uitwerking daarvan, die moet je natuurlijk wel overlaten aan... Uh... Ja, maar als je te veel ideeën krijgt, dan wordt het altijd dus een soort gemene delen. Ja, ja, dan is het ja. nooit iets met een visie, hè? Nee, nee. nee dat, dat is, ook... is waar. En dat wil ik dus maar zeggen. Ja, goed. Kijk, over op zo'n burgemeester, heb ik me ook over verwonderd... en straks krijg je bijvoorbeeld weer een nieuwe burgemeester in de Bos en zo... En dat mensen dus zeggen, ja, je moet natuurlijk contact hebben met Den Haag. Je moet contact hebben met de bevolking. Je moet toegankelijk zijn. Je moet dit en moet dat. Iedereen formuleert dat als nou gewoon verstandige mensen. Die een beetje inzicht hebben hoe mensen zijn en die dat doorzien. Dan heb je denk ik meer kans dat er een goed iemand wordt benoemd dan van iedereen. Ja, al die profielschetsen. Bijvoorbeeld. Dan kun je die komen tevoren, altijd, altijd op hetzelfde manier. Altijd op hetzelfde manier Dus ze moeten dat eigenlijk maar gewoon mee ophouden. Ja, ja, ja. Goed. Je hebt uh, door die nep mooi doorheen geprikt. En ja. dat moeten we vandaag de dag vooral veel doen. Heel ja. Oh, ja, ja, ja, goed. Oh ja, dat is zeker. Nou, want zelfs uh, gemanipuleerde foto's. Oh ja, wat nu wel, weer met, uh, met, met uh, hoe heet die? Um, D66, D66 uh, Pacht, Nou, dat Pechtold. vind ik wel, wel schoonig. Ja, ja, Pechtold oh. die is gefotoshopt in een andere situatie. Nou, daar is natuurlijk niet van gediend. De heer Wilders heeft daar weer eens uh, voor elkaar gebokst. Die is gefotoshopt dus is. In, een, in een demonstratie van... Uh, um, nou, niet, ik wou zeggen Hamas, maar dat was het natuurlijk niet. Maar met mensen die hij bestrijdt. En dan hebben ze hem tussen gefotoshopt. Oh, okay. Nou, dat vond oh, ja. hij natuurlijk niet leuk. Oh, nee. Maar nu gaan we naar Ben. En Ben, welk boek ga jij behandelen? Ik ga behandelen Juval Noah Harari Sapiens. Een kleine geschiedenis van de mensheid. Thomas Rapp, Amsterdam 2014. We blijven dus een beetje in Jeruzalem. Hè? Juval Noach Harari. Zo'n 3,5 miljard jaar geleden zijn materie, energie, tijd en ruimte ontstaan... in wat wij oerknal noemen. Het verhaal van die fundamentele bouwstenen van ons heelal noemen we natuurkunde. Zo'n 300.000 jaar na hun ontstaan begonnen materie en energie samen te klonteren tot complexere structuren, die we atomen noemen, die zich vervolgens samenvoeden tot moleculen. Het verhaal van de atomen, moleculen en hun onderlinge re reacties noemen we scheikunde. Zo'n 3,8 miljard jaar geleden vormden bepaalde moleculen op de planeet die aarde heet opvallend grote complexe structuren die organismen heten. Het verhaal van die organismen noemen we biologie. Zo'n 70.000 jaar geleden begonnen organismen van de soort homo sapiens nog complexere structuren op te zetten die culturen heten. De daaropvolgende ontwikkeling van die menselijke culturen noemen we geschiedenis. Drie belangrijke revoluties hebben de loop van de geschiedenis bepaald. De cognitieve revolutie gaf circa 70.000 jaar geleden de aftrap. De agrarische revolutie versnelde het proces zo'n 12.000 jaar geleden. De wetenschappelijke revolutie, die pas een jaar of 500 geleden op gang kwam, zal misschien een einde maken aan de geschiedenis en het begin zijn van iets compleets anders. Dit boek vertelt wat de impact van die drie revoluties is geweest op de mens en zijn medeorganismen. Zo begint Juval Noah Harari. Hij is geboren in 1976. Hij is docent geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Columnist van Haaretz. Zijn fascinerende overzicht in sapiens. Een ges kleine geschiedenis van de mensheid. Boven deze inleiding staat de kop. Een weinig belangwekkende diersoort. Zodat we meteen al weten dat hier geen invalshoek gekozen wordt volgens welke de mens de kroon op de schepping is. Laten we als mens toch wat bescheidener zijn. Een fascinerend overzicht, zeg ik. Maar het meeste wat hij schrijft is voor mij niet nieuw, zo onbescheiden durf ik wel te zijn. Maar het is de grote samenhang, het overzicht en zijn schitterende stijl van schrijven dat het geheel fascinerend maakt. Tegen het einde van zijn lange tocht door de miljarden jaren of wanneer hij gaat focussen op sapiens, de mensensoort... die al de andere mensensoorten heeft uitgeroeid. Tegen het eind van zijn lange tocht door de laatste 70.000 jaren... stelt hij de vraag naar het geluk. Wat heeft die lange geschiedenis de mens sapiens opgeleverd? Waren de verzamelaars niet gelukkiger dan de landbouwers... en de landbouwers weer gelukkiger dan wij wetenschappers... Die vraag wordt nooit gesteld, zegt Harari. Maar hij geeft met veel genoegen het speculatieve antwoord. Citaat. Voor zover wij weten heeft het menselijk leven vanuit zuiver wetenschappelijk oogpunt totaal geen betekenis. Mensen zijn de uitkomst van blinde evolutionaire processen die opereren zonder doel of betekenis. Wat wij doen maakt geen deel uit van een of ander goddelijk kosmisch plan... En als de aarde morgenochtend zou ontploffen, zou het heelal hoogstwaarschijnlijk gewoon zijn dagelijkse gang blijven gaan. Voor zover wij op dit moment kunnen nagaan, zou de menselijke subjectiviteit nergens gemist worden. Daarhalve zijn alle vormen van betekenis die mensen aan hun leven toeschrijven in feite waanvoorstellingen. De bovennatuurlijke betekenis die middeleeuwers aan hun leven hechten, was niet bedriegelijker dan de moderne, humanistische, nationalistische en kapitalistische betekenis die moderne mensen erin zien. De wetenschapper die haar leven zinvol noemt omdat ze de menselijke kennis vergroot, de soldaat die zijn leven tot zinvol verklaart omdat hij vecht voor zijn vaderland, en de ondernemer die zijn leven zin geeft door een nieuw bedrijf op te zetten, houden zichzelf niet erger voor de gek dan hun middeleeuwse pendanten die de zin van het leven zagen in het lezen van bijbelboeken, het ondernemen van kruistochten of de bouw van een nieuwe kathedraal. Dus misschien komt geluk wel neer op het synchroniseren van je persoonlijke waanideeën over zingeving met de heersende collectieve waanvoorstellingen. Zolang mijn persoonlijk verhaal op één lijn ligt met de verhalen van de mensen om me heen, kan ik mezelf voorhouden dat mijn leven zinvol is en kan ik geluk vinden in die overtuiging. Dit is een behoorlijk deprimerende conclusie. Is geluk echt afhankelijk van zelfbedrog? Dus dat is het citaat dat hij zo zo'n beetje op het eind van zijn boek geeft. Laat ik er een cliffhanger van maken en het antwoord op deze vraag openhouden voor de lezer van het boek. Maar laat ik de mooiste zin nog eens herhalen, want zij is het overdenken waard. Misschien komt geluk wel neer op het synchroniseren van je persoonlijke waanideeën over zingeving met de heersende collectieve waanvoorstellingen. Dat is een diepzinnige opmerking. Ja, ja, ja. Goed, zo uh, behandelt uh, Yuval Noah Harari Sapiens. Hoe lees jij dit boek? En met, met veel uh, belangstelling. Heel veel uh, uh, genoegen. Want zoals ik al gezegd heb, hij schrijft dat heel goed. En hij geeft daar die, die, die samenhang tussen, tussen uh, uh, alles eigenlijk. En, en die samenhang, die, die tref je niet gauw aan. We, we, zitten, we zijn opgesplitst in, en uh, we vallen uiteen in, in allerlei deelgebieden, deelinteresses. Maar op. Vind je dit een roman? Uh, Nee, dus nee, dus, dus nee, nee schappelijke... dat is, uh, dat is uh, nauwelijks roman te noemen. Maar de kleefvanger ja. vind ik wel spannend, ja. ja? Ik ben maar benieuwd of hij nog met iets positiefs tevoorschijn kan dus komen. Dus jij moet dat boek maar gaan lezen. Ja, ja, ja, ja. Oh, komt, ja. Er dan nog? komt dat dan nog? Ja, er komt dus werkelijk een... Uh, ja, er, eh, er komt nog meer, dat is niet... Zei... Oh. oh, nee, kon je niks vinden? Nou, jammer dan. <laughs> Nee, want ik dacht, nee, dat zou ik toch niet zo makkelijk... op mijn nachtkastje leggen bij een kopje thee, hè, dit boek. om. Nou ja, wat kopje ik toch nog doe hoor, kan ik kan ik het heel erg uh, eens zijn met de schrijver. Ja. En uh, op wonderbaarlijke wijze zullen alle mensen die daarmee eens zijn... toch best gelukkig en uh, Niet precies weten waar dat nu vandaan komt... <laughs> ja, ja, heel en, goed. Um, ja. Uh, ja, ik had hier, dus ook nog een, um, uh, een alinea, waar ik de keus had, een, een, een vriendelijke alinea, van, in het boek van Amosols. En die heeft dan, met, uh, die heeft het over dat geluk, dat allereerste geluk, wat je hebt als kind. Dat je al die kleine dingen, die miertjes die daarover, de grasprietjes, uh, de lucht, de. En alle dingen die je voor het eerst opmerkt en dat je daarvoor maakt gelukkig in was. Ja, ja. Uh, uh, en dat dat gewoon nooit meer terugkomt. Hij zegt dan, als het al terugkomt, dan merk je dat de emotie is afgenomen. Dat het een, een, een, een tweede, tweedehands uh, ervaring ja, ja. is geworden. Ja, ja. Huh? Ja, ja. Dus die, die, die intensheid die je als kind hebt en de wereld om je heen opneemt. En, uh, die zul je niet meer terugvinden. En, um, ja, maar, goed. Ja, maar die was... bestaat wel hè? Ja, ja. Die, die, die is nog onbesproken die of, mm -hmm. uh, daar, daar zit nog geen ratio achter achter die, ja. dat geluksgevoel wat een kind van hebben mooi, ja, goed nou Maritia, volgens mij ga jij dit boek als een speer lezen ja, zit een dik in, ja. misschien ga ik het ook wel lezen maar niet als een speer um, ik ga nu naar het tweede deel van op volle toren met Diggy Dix en Ali B. Die het lied van Herman van Veen op Zij, Op Zij en Ik Geloof van Boudewijn de Groot. op hun manier vorm hebben gegeven. En, en, en dat ik. komt nu. Moet er rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen er niet blijven, we kunnen er niet langer blijven staan. de auto. Jij ligt daar op de bank. Voelen we ons allebei kloten. Waar zijn we nou in beland? En ik heb je zoveel beloofd. Maar ik ben veranderd. Jij komt er niet bij met je hoofd. Denk nu dat ik een andere man ben. Wij moeten verder. En wij gaan het redden. Hoe we het dan gaan doen, dat kan ik je niet vertellen. Ik ben nog steeds bezig mezelf te leren kennen. Maar wat ik voor je voel is nog steeds even sterk. Ik wil jou niet kwijt. En ik geloof nog in jou en mij. Tot de dood ontscheidt, dat is wat je mij ooit zei We Moeten rennen, springen, vliegen, duiken Vallen, opstaan en niet doorgaan We kunnen er niet blijven We kunnen er niet langer blijven staan Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof Ik geloof, ik geloof, ik geloof Ik geloof in jou en mij word wakker in mijn eigen droom Terwijl ze naast me ligt. De drukte van alle dag drukt op mijn hoofd. Waar ben ik? Ergens gevangen in de twilight zone. Zie me rennen. Stress, nergens naartoe. Onderweg naar bestemming. En ik zeg niet de helft wat ik denk, wat ik doe. En als ze vraagt hoe het gaat, zeg ik goed. Maar ik denk dat het haar toch niet groeit ergens. Soms ben ik liever alleen. Even weg van de wereld. Te midden van de chaos. Zoek in de stilte de wilde De groei. Tussen duizenden oesters. De parel en zij weet. Dus als ze beide op bed liggen. In de toog van de storm. Aan het eind van de dag. Dan ben ik daar in de stilte met haar.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 In jou, in ik geloof in jou en mij. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, in jou en mij. Ja, dit was weer het uur literatuur. De uitzending werd mogelijk gemaakt door Maritia Witte, Els van Kemenade, Ben Lona en Stefan Eikenaar. Onze gasten waren Conny, Vekemans en Johan Verwiel. Dank voor het kijken en luisteren. Dit was het uur. Tot volgende maand.